Zes uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Barre eind aan de rechtszaak Breivik. De Griekse premier wil nog steeds adempauze voor bezuinigingen. Een anderhalf miljoen aan contanten bij de Tilburgse drugsfamilie. De rechtszitting in Oslo over de zaak Breivik heeft een wat warrig slot gekregen. Breivik zei in zijn slotwoord dat hij de celstraf van 21 jaar niet kan accepteren, omdat hij de rechtbank niet erkent. Hij zei dat hij ook niet kan zeggen of hij in beroep gaat. De rechter ontnam hem het woord. Breiviks advocaat zei daarna dat Breivik geen bedenktijd meer nodig heeft omdat hij niet in beroep gaat. De rechter verklaarde daarna de zaak gesloten. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het in beroep gaat. De misdaden van Anders Breivik waren terreurdaden, staat in het vonnis. De rechters zeggen dat het geen twijfel leidt dat hij angst heeft veroorzaakt onder de bevolking... en met het bloedbad de hoogste straf verdient, 21 jaar, met onbeperkte mogelijkheden tot verlenging. Breivik doodde vorig jaar bij twee aanslagen in Oslo 77 mensen. Bondskanselier Merkel heeft gezegd dat ze erop vertrouwt... dat Griekenland al het mogelijke doet om de financiële crisis te overwinnen. Op een persconferentie met de Griekse premier Samaras in Berlijn... sprak ze de hoop uit dat Griekenland in de eurozone blijft. Samaras zei dat het land zijn verplichtingen wil nakomen... om uit de problemen te komen. Hij herhaalde dat Griekenland een adempauze nodig heeft... voor de noodzakelijke hervormingen. Merkel ging daar in de persconferentie niet op in. Ook minister De Jager wil het oordeel van het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie afwachten. Hij benadrukte dat de hervormingen en bezuinigingen in Griekenland niet kunnen worden vertraagd. Die mogen niet worden uitgesteld, want die zijn juist bedoeld om de economie te laten groeien, zei hij. Bij het Empire State Building in New York zijn drie mensen doodgeschoten. Een van hen is de schutter, maar hij is gedood door de politie. Agenten waren in het gebouw, hoorden schoten, gingen naar buiten, zagen de schutter en schoten hem dood. Er zijn ook tien gewonden. Volgens lokale media had de dader op straat een ruzie gekregen met een collega. Ooggetuigen zeiden dat hij zijn slachtoffer achterna rende en met een geweer met de afgezaagde loop door het hoofd schoot. De andere dode was een toevallige voorbijganger. Na de invallen van din dinsdag bij leden van een criminele Tilburgse familie... is een klein anderhalf miljoen euro aan contanten gevonden. Het geld was verborgen in plafonds en in de tuin. Dinsdag werden twintig panden doorzocht in en rond Tilburg... en dertien mensen aangehouden. Bijna allemaal lid van dezelfde familie... die zich bezig hield met hennepteelt en harshandel. Acht van hen blijven voorlopig vastzitten. Misschien worden nog meer mensen gearresteerd. Naast het geld is ook beslag gelegd op drie vakantiechalets, 28 bankrekeningen, sieraad horloges, tien auto's, een vuurwapen en munitie. De incident op het ROC Tilburg, waarbij twee meisjes ernstig gewond raakten... na het drinken van een giftige vloeistof, was een ongelukje, zegt de politie. En geen strafbaar feit. Twee meisjes van 16 kregen brandwonden in mond en slokdarm toen ze dachten dat ze ranja dronken... terwijl het een reinigingsmiddel voor de vaatwasser was. Het giftige spul zat in net zo'n kan als de ranja. De meisjes liggen nog in het ziekenhuis. De kakkerlakkenplaag in Etelleur lijkt voorbij, zegt de gemeente. De afgelopen weekend dumpte iemand rond de duizend kakkerlakken... in een plantsoen in het noorden van de Brabantse plaats. Honderden kakkerlakken zijn sindsdien verdelgd door bewoners... de brandweer en een gespecialiseerd bedrijf. De afgelopen dagen zijn er geen kakkerlakken meer gesignaleerd... maar voor de zekerheid laat de gemeente nog anderhalve week... meer dan 200 lijmvallen staan. De Internationale Wielerunie, UCI en het Internationaal Olympisch Comité, IOC... willen nog niet reageren op het besluit van Lance Armstrong... om zich niet meer te verdedigen tegen beschuldigingen van doping. Het Amerikaanse dopingagentschap wil hem zijn zeven toerzegers afpakken. De UCI en het IOC willen eerst de bewijzen zien. De mondiale antidopingorganisatie WADA heeft zich al wel uitgesproken. De WADA vindt, net als het Amerikaanse dopingagentschap... dat Armstrong geen recht heeft op de zeven toertitels... nu hij heeft gezegd dat hij zich niet zal verdedigen. Lens Armstrong is in zijn carrière nooit betrapt op doping, Maar al ploeggenoten hebben hem ervan beschuldigd. Het weer. Vanavond een paar buien. Vannacht overgaat hij regen en minimaal rond 14 graden. Morgen vooral in het westen en noordwesten veel buien. Maar ook wat zon. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 22 graden. Ook zondag veel wind en buien. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Vooral bij Amsterdam viel het mee met de drukte. Van de in totaal 18 files zijn dit de opvallendste. A7, Heerenveen richting de Afsluitdijk. Voor Knoop Jauwe, 5 kilometer door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Schiedam 2 kilometer. De, rechter, de twee rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda voor knooppunt Gorkum 2. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Daar staat voor de Waalbrug bij Nijmegen 3 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. Het nieuws van vrijdag 24 augustus... bestaat uit de Schietpartij in New York. Het bezoek van staatssecretaris Knapen aan Afghanistan. Het laatste woord van Breivik. Maar eerst, hoe zit het toch met Armstrong en zijn overwinningen? Lens Armstrong is zijn zeven toertitels kwijt. Althans, dat zegt het Amerikaanse antidopingsinstituut Jose Da, zeg je eigenlijk. Dat hebben ze zojuist bekendgemaakt. Miele commentator Gio Lippans. Gio, zijn die uh, eigenlijk gerechtigd ook om Armstrong de titels te ontnemen? Ja, ze zeggen zelf natuurlijk van wel. Dat lijkt me duidelijk. De Amerikaanse rechter heeft in kort geding ook besloten dat zij wel degelijk gerechtigd zijn. Want Lens Armstrong had inderdaad een kort geding aangespannen afgelopen week. Met de strekking van, zij zijn niet gerechtigd om mij te veroordelen. Dus dit kan niet. Alleen de UCI kan mij veroordelen. Maar de Amerikaanse rechter heeft besloten dat het wel degelijk rechtsgeldigheid had. Dus is Armstrong nu, doordat Jusseida, nou ja veroordeeld. In ieder geval zijn hem zijn zeven toerzegels afgenomen. Zijn bronzen medaille van Sydney in 2000 de Olympische Spelen. En daarnaast uh, moet hij ook zijn prijzengeld inleveren. Hoewel ik daar heel benieuwd naar ben, wat daar nou mee gaat gebeuren. En of dat allemaal een beetje gestroomlijnd uh, gaat lukken. Uh, aan de andere kant, er zijn ook mensen die er anders over denken. Emmel Vrijman bijvoorbeeld. Hè, de, de Nederlandse dopingautoriteit. Die denkt er het zijn ervan. De antidopingcode zegt wel. Als je de code overtreden hebt. Hè, kan er een sanctie voor liggen. Maar de sanctie wordt niet uitgesproken door USA of door WADA. De Wereld Antidoping Maar door het betreffende uh, orgaan. Wat die sport beheerst. Namelijk de UCI. Dus de UCI zal uiteindelijk degene zijn die zal moeten besluiten... wat doen we met de uitkomsten ervan? Ja, dat lijkt mij op zich ook wel weer een logische uh, redenatie. Want de UCI is de grote wielerorganisatie, organiseert dat ook allemaal. Althans, onder hun vlag wordt het gehouden. Die moeten daar iets van vinden. Dat klopt. Binnen de sport is ook afgesproken... Hè, de, de, de brede sport uh, is afgesproken dat iedere sportbond... Uh, zijn eigen uh, sporters die op doping betrapt worden, bestraft. Dus zijn eigen tuchtrecht mag uh, inhouden. Dus aan de andere kant zou je denken, inderdaad, de UCI heeft groot gelijk... dat ze zeggen van, wacht eens even, dat ligt helemaal bij ons en wij moeten beslissen. Nou heeft de UCI al verklaard dat ze in dit geval achter de renner staan. Dat ze vinden dat het USADA dat dat op dit moment niet rechtmatig bezig is... dat uh, nou ja, het bewijsmateriaal er niet ligt, enzovoort, enzovoort. Uh, maar dat kun je aan de andere kant natuurlijk ook wel zien als een politiek spel. Want al die jaren is er niets met Lance Armstrong gebeurd. Heeft de UCI geen enkel maatregel genomen... En ja, je kunt je voorstellen dat ze op dit moment er ook wel een, met een groot probleem zitten... nu een van hun iconen, de iconen van de afgelopen jaren, uh, ineens uh, hangt. En, en ook inderdaad die zeven toerzegers moet inleveren. En de grote vraag is ook, wie moet dan in godsnaam die zeven toerzegers krijgen? Want ga het lijstje maar na. Al die renners die nee. op dit moment de tweede zijn uh, geweest in die toeren van Armstrong... Het zijn allemaal renners die onder verdachtmaking hebben gestaan. Maar hoe is dat in het verleden gegaan? Want het is wel eens vaker voorgekomen dat een renner betrapt werd... en vervolgens ook een, een titel, een overwinning... in een bepaalde wielerkoers moest inleveren. Wie ging daar dan over? Ja, daar ging de UCI er altijd over. En uiteindelijk laat de UCI het dan weer aan de nationale bonden over... die dan uiteindelijk renners bijvoorbeeld weer voor, ik noem maar wat... twee jaar moeten schorsen. Of in het geval van komt de door ervoor moeten zorgen dat hij een half jaar aan de kant staat... en uh, nu weer tijdens de daar weer mag rijden. Dus normaal gesproken ligt die bevoegdheid bij de internationale sportbonden. Maar goed, die Amerikaanse rechter heeft nu eenmaal anders besloten. En Ver... uh, in Amerika houden ze zich daaraan vast. Ja, verwarring alom uh, daarover. Maar in ieder geval bedankt dat jij je uh, heldere licht erover hebt laten schijnen. Giel Lippens was dat. Dan gaan we naar Noorwegen, want de rechtbank in Oslo die is klaar met het voorlezen van de motivering van de uitspraak tegen Anders Breivik. Breivik hij kreeg 21 jaar zelf voor de aanslagen in Oslo en op het eilandje Utoja, waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Correspondent, correspondent Rolien Kreton is nog steeds bij die rechtbank daar in Oslo. Rolien, Breivik kreeg het laatste woord. Dan heb je het recht als verdachte om nog een keer wat te zeggen. Wat zei Breivik? Maar hij mocht kort reageren op zijn vonnis. En hij had drie mogelijkheden. Uh, vonnis accepteren, in hoge beroep gaan... Of uh, derde mogelijkheid, bedenktijd vragen. En ja, hij zorgde voor enige commotie door te zeggen... ik kies geen van de drie, omdat ik de rechtbank niet erken. Uh, nou, daar reageerde de rechter fel op. Die zei ik, je moet nu echt uh, kiezen. Uh, en uh, ik antwoordde door te zeggen, ik, ga, ik wil uh, spijt betuigen. Dus toen hield iedereen zijn adem in. Toen zei hij uh, spijt betuigen aan... Uh, mijn mede-militante nationalisten. Maar toen had de rechter er uh, helemaal genoeg van. Uh, toen mocht hij niks meer zeggen. Uh, en toen heeft hij via zijn advocaat laten weten dat hij niet in hoger beroep zou gaan. En dat, was, uh, dat lag in de verwachting. Omdat gevangenisstraf dat is wat ik wil. Ja, en de zaal, de nabestaanden hoe reageerde die op dit slotpleidooi uh, van hem? Uh, nou, kijk, de nabestaanden die zijn vooral eigenlijk opgelucht dat het nu is afgerond, uh, merk ik. Kijk, uh, ze, ze willen dat Breivik een gevangenisstraf uh, krijgt, omdat ze vinden dat hij er met uh, psychiatrische behandeling te makkelijk van afkomt. En natuurlijk is het moeilijk om te accepteren dat Breivik vandaag ja, uh, breed glimlachte en ook blij is met deze Straf. Maar ja, ik sprak net met een, een overlevende van het, uh, van het eiland en die zei van ja, dat nemen we maar op de koop toe. Het belangrijkste vinden ze nu dat uh, Breivik, uh, ja waarschijnlijk zijn hele leven lang uh, vast zit en dat dit uh, proces afgerond uh, kan worden. Want het is echt nu helemaal afgerond, ook het openbaar ministerie gaat niet in hoge beroep? Nee, inderdaad. Het openbaar ministerie gaat niet in hoge beroep. Dat hebben ze net uh, verteld op een persconferentie. Uh, ook uit, uh, zeg maar met de nabestaanden in het achterhoofd. Uh, ja, als ze in een hoge beroep uh, zouden gaan... dan zou dit proces opnieuw moeten worden gevoerd. En dat zou uh, niemand aankunnen, kun je zeggen. Geen hoge beroep. Het proces is afgedaan. Dank je wel voor je verslag. Rolien Kreton. was dat vanuit Oslo. New York, daar heeft de burgemeester, burgemeester Bloomberg... zojuist een persconferentie gegeven. En dat gaat daar over de schietpartij bij het Empire State Building. Jacqueline Ekman heeft ernaar geluisterd. Uh, Jacqueline, heeft Bloomberg ondertussen meer duidelijkheid gegeven... over wat er is gebeurd? Ja, er zijn zeker meer details uh, naar buiten gekomen. Uh, de schietpartij uh, zou... Ja, het gaat om een 53-jarige man, uh, dat is Schutter. Die is één jaar geleden... Uh, die werkte in een vrouwenkledingzaak, één jaar geleden ontslagen. En heeft vanochtend rond negen uur voor de deur van deze zaak... een collega door het hoofd geschoten met een pistool. En is vervolgens weggerend. En een bouwvakker die heeft hem achtervolgd uh, en dit gemeld bij de politie. De politie was vrij snel ter plaatse. En toen heeft de Schutter... Uh, uh, is gaan schieten op de politie. En de politie heeft er vervolgens de schutter doodgeschoten. En in deze schietpartij zijn er uh, ja, ook wat mensen gewond geraakt. Misschien ook wel door politiekogels. In totaal uh, negen gewonden. En twee doden dus inclusief de schutter. En dat is wat Bloomberg uh, mee naar buiten kwam. En die kledingzaak was dus vlakbij Empire State Building? Ja. ja, die was om de hoek van de ingang. Ja. Dan zijn Bloomberg ook nog iets over wapens. Ja, uh, Bloomberg. fel tegenstander van het vrije wapen, zit in de Verenigde Staten. En die uh, uh, liet niet na nog even te zeggen, er is still a lot of guns out there. Er zijn nog steeds heel veel wapens hier. New York is een van de veiligste uh, steden van, de, van het land. Uh, maar niet immuun voor uh, wapengeweld. En daar is dit weer een resultaat van. Het laatste nieuws vanuit New York. Dankjewel. Jacqueline Ekman. Straks een opmerkelijke rechtszaak in Leeuwarden over een weggegooide appel. Tamara Bruggeman zit bij de ANWB. Hoe kan het dat vrijdagmiddag uh, nu er wel uh, een beetje spits is? Omdat uh, de vakanties in het midden en zuiden van het land weer voorbij zijn. Dus deze week waren die mensen alweer uh, aan het werk. Vooral in het noorden is het dan nog uh, rustig. Die uh, vakanties zijn maandag voorbij. Op dit moment in totaal 15 files. Opvallende op de A7 Herenveen richting de Afsluitdijk. Voor knooppunt Jauwre, 5 kilometer door een ongeluk. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Vlaardingen en Schiedam 3 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Het wordt tijd voor Happy Jack, Rylan en de Bombardiers. Hey! Lekker, het komt uit Haarlem van eigen bodem, dus Rielan en de Bombardier's. Nou, iedereen die wel eens een appel uit de auto gooit, moet nu even opletten. Want de 61-jarige Leeuwarden Hille asjes die stond vandaag voor de rechtbank... omdat hij vorig jaar het klokhuis van een appel uit zijn cabrio gooide. En daar werd hij voor beboet. 180 euro. Hij werd het te betalen en vandaag kwam de zaak voor de rechter. Hij is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het vanmiddag gegaan? Uh, geweldig. Ik ben heel erg tevreden. Want? Nou, uh, ik heb 50 euro en uh, twee jaar voorwaardelijk. Dus ik mag geen appels meer gooien. Maar dat was ook, ook niet van plan. <laughs> nee, maar toch nog 50 euro? Ja, nou ja, voorwaardelijk. Ja, ze zaten er heel erg mee. Kijk, uh, ik had het idee van: ja, we moeten toch wat. Hè? En de officier had het al teruggebracht van 180 naar 50. Maar uh, ja, ze hebben gedacht van, ja, je moet luisteren, er is veel media-aandacht. ze kunnen niet uh, zeggen van vrijspraak. Nee, maar dat begreep ik ook wel. Maar op basis waarvan bent u nou veroordeeld? Je mag gewoon geen ap appels uit de auto gooien. Ik mag geen appels doen, maar dat wist ik ook wel. Nee, ik bedoel, maar ik had het onbewust gedaan. Maar uh, ja, maar ja u, hey, zegt, uh, uh, u zegt, ik wist dat ook wel. Maar volgens mij zijn er heel veel automobilisten die denken, nou, uh, een appeltje, dat is toch nou een ja, beetje organisch, ja, zo, het verteert. Zo, zo, dacht, zo dacht ik in feite ook. En natuurlijk, en, uh, nou ja, ik denk ja, een appeltje, wat is dat nou? Dat gaat nergens over. Ik heb ook een pruimboom, die gooit allemaal, die valt allemaal pruimen op straat, ja. En ja. kinderen de hen die gaan er eentjes voeren. Dus ja, waar gaat er in feite over? Uh, ja, het, het loopt al een jaar en ik blij, ik ben blij dat het nu zo afgelopen is. En ja, ik, ik. Ik, ik zeg, ik ben er tevreden mee. Ja, het ging u eigenlijk gewoon om het principe? Om het principe, ja. Ja, en daar heeft u dus eigenlijk een soort van gelijk in gekregen? Nou, een beetje wel, niet helemaal, maar oké, okay, die, die voorwaardelijk, dat, uh, nou ja, ik gooi geen appels meer. Nee. En ook geen andere, andere fruit natuurlijk? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, nee. Heeft de rechter nog een stichtend woord gesproken of zei hij van uh, dit is het vonnis? Nou, dit is het volgende Ja, Ze er ermee. Ik heb het idee dat ze het zelf moeilijk vonden. Ja. Ze moesten op een bepaald moment. Hè, zijn ze, wel minuten, ze zijn tien minuten weg geweest om erover na te denken. Ja, en ik had ook een advocaat. Die heeft dat ook heel goed verwoord. Dus ja. Ik denk dat ik het, als ik er alleen was, dat het iets minder afgelopen was. Maar ja, mijn advocaat ook heeft heel goed geholpen. Ja, Daar heb je dan ook weer advocaten voor. Meneer Asjes, ik dank u wel. En uh, nou ja, veel plezier dan maar vanavond, hè? Ja, dank u wel hoor. Dag. Daag. We gaan praten nu met staatssecretaris Ben Knapen, de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. Die was namelijk gisteren en vandaag in Afghanistan. En daar sprak hij onder andere met president Karzai. Nu, onderweg naar huis, is hij even in Tajikistan. En uh, we hebben hem nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer Knapen. Ja, goedenavond. Ja. Uh... U, u heeft samen met uw Duitse collega vandaag in Kunduz, hebben we begrepen, de eerste steen gelegd voor een provinciaal justitiegebouw. Uh, dat is altijd mooi, een eerste steen leggen. Maar is de kans niet groot dat binnen afzienbare tijd zo'n gebouw ook weer door de Taliban wordt opgeblazen? Nee, uh, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar uh, wat je vaststelt, dat is dat uh, weliswaar met twee stappen voorwaarts en één achterwaarts, maar toch langzaam... De situatie verbetert. Uh, in Kunduz. Uh, in de een noordelijke provincie. Uh, gaat het. Daar zijn een aantal districten al overgedragen. Aan Afghaanse autoriteiten. Dus daar zijn de, de, de militairen van, uh, van de uh, ISAF. Die yeah. hebben zich daar al uh, teruggetrokken. En daar zijn de eerste ervaringen dat het geleidelijk aan ook, uh, ook gaat. Maar hoe meet u ik, dat? Wat, ik kan niet in de toekomst kijken. Nee, dat maar begrijp ik. Maar hoe meet u dit, wat u zegt... van de eerste ervaringen zijn dat het, uh, dat het goed gaat. Hoe, hoe meet je zoiets? Meet je dan het aantal aanslagen of, of op een andere manier is het gevoel? Dat uh, gaat op twee manieren. Uh, daar wordt gekeken naar het aantal uh, incidenten. Uh, maar er wordt ook gekeken naar het aantal keren... dat die incidenten worden opgelost door de Afghaanse autoriteiten zelf dan wel door de, een van de uh, um, regionale teams van, uh, van de buitenlandse mogendheden. En wat je ziet is dat in het begin was het eigenlijk steeds zo... dat dat altijd meteen werd ge gegrepen naar het middel van die buitenlandse troepen. En nu is dat zo nog één op de vijf keer. Dus dat loopt af. En, en dat... dat is een, een signaal dat, dat men dat... zelf het begint op te pikken. Ja, en, en, en, en dat kan men dan ook gewoon oplossen uh, uh, zelf... zonder dat er inderdaad ja. uh, um, ja. Ja, een slachtoffers bevallen. Uh, dus, dus, dus dat zijn signalen dat men langzaam maar zeker toch toegroeit... naar het naar dat moment dat, uh, dat die buitenlandse troepen inderdaad ook weg zullen zijn. Ja. En nou dan dan ja, ook hard uh, zullen uh, zijn om te assisteren en, en te adviseren. Maar is dat dan ook weer niet ontzettend veel gevraagd? Want uh, het is een rechtssysteem wat eigenlijk heel broos is... Een beetje uh, ja, uit de verf nu komt, om te verwachten dat het binnen een aantal jaren gewoon op een niveau is dat ze helemaal zelfstandig kunnen functioneren? Nou, kijk, <tossimus> alles draait hier om de vraag hoeveel tijd denk je dat dit gaat kosten. En uh, kijk, uh, als je Afghanistan tien jaar geleden zag, uh, waar 80, 90 procent van de mensen, van de vrouwen, meer dan 90 procent van was, niet naar school gaat, ging. Ja, en dan willen we nu in enkele jaren tijd zo'n land vanuit de middeleeuwen duizend jaar laten overslaan en in onze tijd brengen. Dat gaat natuurlijk stap voor stap, dat duurt een tijd. Maar ik moet zeggen, ik ben uh, uh, toch uh, ook nogal bij dit bezoek, maar ook bij het vorige, uh, mensen uit de jonge generatie tegengekomen die gestudeerd hebben. En die uh, toch heel open staan om het land een stapje verder te helpen. En ziet uh, ja, kom... dit vaak aan hele kleine dingen, maar... Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, vrouwengevangenis... Nou, daar wil ik het inderdaad gevangenis... even met u over hebben. Want uh, u ja. zegt van ik kom jonge mensen tegen die openstaan voor uh, andere ideeën... Hè, en het land vooruit willen helpen. Maar in zo'n vrouwengevangenis... dan zie je toch ook dat de positie van vrouwen nog steeds onder druk staat? Nou, dat is nog mild uitgedrukt. Uh, ja. daar, ik, ik bezocht tussen die vrouwenvleugel van de gevangenis... er zaten 36 vrouwen en de meeste zitten daar... Uh, omdat ze dan uh, op een nette manier noemen... Uh, ...morele misdaden. Uh, dus uh, een vrouw die is weggelopen van een man... ...omdat ze verslagen werd... ...en die dan vervolgens uh, in gevangenis uh, belandt. Dus dat is, uh, dat is helemaal tergend. Maar, zeg ik ook bij... Uh, ...tot voor twee jaar zag zo'n vrouw nooit een advocaat. Nu is het zo... Uh, ...we hebben daar ook al een beetje aan meegeholpen... ...is het zo dat die vrouwen zien een advocaat... ...en we hebben intussen... Uh, ik zeg zonder ironie, maar we hebben intussen in Kunduz drie vrouwelijke advocaten en hopen er volgend jaar acht te hebben. Het, is, het zijn minimale getallen, maar het betekent dat die vrouwen kans hebben op een advocaat. Uh, we hebben daar ook een klein gebouwtje beschikbaar gesteld waar ze met zo'n advocaat kunnen overleggen. En, nou ja, het zijn hele kleine stapjes, maar uh, mensen zijn daar toch wel enthousiast over en ik vind dat we die kleine duwtjes in de goede richting ook moeten geven. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Knaap, en goede reis naar huis, naar uh, Nederland. Dank u, vriendelijk. Gaan wij nog even praten over Spanje, want het is het laatste vangnet voor werklozen in Spanje. Het plan Prepara, Dat is een uitkering van 400 euro per maand, gedurende een half jaar, voor mensen die lange tijd zonder werk zitten en die verder nergens meer recht op hebben. En de Spaanse regering die heeft die regeling vandaag aangepast. Jessica van Spengen, onze correspondent. Jessica, op welke manier is die regeling aangepast? Nou, het is in die zin een beetje versoepeld uh, voor gezinnen met kinderen. Uh, die krijgen in plaats van 400 euro voortaan 450 euro. Dus die krijgen iets meer geld. Aan de andere kant is het iets strenger geworden voor mensen die wel nog een uh, flink vangnet hebben. Bijvoorbeeld uh, nou, neem een jongen van 29 die nog thuis woont. Die zijn baan is kwijtgeraakt of die weer is gaan thuis wonen. Voorheen kreeg hij dan 400 euro per maand als een soort van uitkering. Uh, en uit... Uh, uh, uiteindelijk krijg je dan ook niks meer, hoor, trouwens. Maar als zijn ouders nu uh, goed verdienen, ja, dan krijgt hij nu niks meer... En dan krijgt een ander gezin, waar je um, bijvoorbeeld een opa en oma in hebt wonen... als die gemiddeld minder dan 481 euro per maand verdienen per persoon... dan krijgen die wel nu uh, dat plan prepara. Um, en dat is dus dan ja, eigenlijk het allerlaatste vangnet. Want als je, twee jaar, um, als je werkloos raakt in Spanje, krijg je maximaal twee jaar een uitkering... Nee. Dan nog een keer 400 euro een half jaar. En dit is echt het allerlaatste vangnet om je weer aan het werk te helpen met cursussen. En dat moet het duurt een half jaar en dan is het sloes. Dan is het echt sloes. Werk, werkt het ook uh, een, een beetje, dat plan? Nou, eigenlijk uh, was dat natuurlijk een vraag uh, vanmiddag uh, tijdens de persconferentie uh, met de vicepresident Rajoy was er niet, maar wel ook de minister uh, van Werkgelegenheid, uh, Fatima Banyas die zei... Eigenlijk werkt het dus niet. We, merken, we hebben onderzocht hoeveel mensen er weer aan het werk komen na het planpreparen. Het heet dus planpreparen omdat ze in die laatste zes maanden dan cursussen krijgen om te zorgen dat ze weer aan het werk komen. Ja, en daarvan is 70% niet aan het werk. Uh, een vijfde vindt wel, vond wel een baan, maar voor korte duur. En dat is... 1%. Die dan dus eindelijk eindigt met een contract. Dus die nog aan het werken is. Dus dat is enorm weinig. Ja, maar waarom gaan ze er dan toch mee door? Of heeft dat met die bezuinigingen te maken? Nou ja, het is natuurlijk geen bezuiniging, uh, omdat het gewoon ook veel geld kost om uh, deze mensen dat toch allemaal toe te stoppen iedere maand. Uh, aan de andere kant, ja, het is wel zo in Spanje. Na die drie jaar heb je helemaal niets meer. Dat plan Prepara is dus nog om mensen een beetje op weg te helpen... naar een volgende baan. En de situatie laat het nu niet toe. Dat werd vanmiddag ook letterlijk gezegd. De vicepresident zei, er zijn zoveel Spanjaarden... En, en Spaanse families die het moeilijk hebben. En dat is berekend dat, het om, dat er 1,7 miljoen gezinnen zijn... dus families, waar niemand meer een baan heeft. Ja, als dan alle vangnetten om je heen... Weg wegvallen, dan uh, wordt het natuurlijk heel lastig om te leven. Begrijp ik. Dankjewel, Jessica. Jessica van Spengen was dat vanuit Spanje. Ga snel naar Joost. Joost Eertmans uh, voor avondspits. Joost met een lijsttrekker en uh, ik denk toch ook wel een beetje aandacht voor de PVV vanavond. Hè? Nou, geen, nee, niet direct eerlijk nee. gezegd. Tenminste, als, uh, als het om dieren gaat, dan kunnen we Dion Graus misschien <laughs> nog verwachten. Nee, uh, nee, ik in bedoel de show. dat hij straks uh, de lijst gaan presenteren. Maar... Nee, we zitten in de lijsttrekkersweek, Bert. Dus dat betekent elke avond een andere lijsttrekker. En uh, dat is uh, vanavond Marianne Thieme. Zij sluit de reeks af uh, van, van het vijftal. Uh, Martine, Marianne Thieme, dus uh, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Drie blauwe stoelen hebben ze in de, in de peilingen. En ze zitten dus op winst. U weet uh, wel, luisteraar, ik breek regelmatig in Avondspits een lans voor de dieren. wil niet zeggen dat ik het altijd met de dierenpartij eens ben. Uh, avondspits gaat zo, met, zo meteen over het fenomeen van de megastallen... Dat ken je ook wel Bert. Een ja, gigantische hoeveelheid dieren op een hap. Ja, als nou, ik het en... heel kort samenvat. Maar dat is jouw zeg... programma, dus... Dat klopt, je doet het perfect, wat dat betreft. En eh, ik, ik, ik, ben, ik ben niet tegen die megastal. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar de, maar de Partij voor de Dieren heel erg wel. Eh, Marianne wil, wil ze absoluut eh, verbieden of, of, of, of uh, ver, verstoren. En 0800 11 21 is het nummer voor onze luisteraars. Mogen we gaan bellen, de lijnen zijn nu open. Ik zeg, de megastal is niet dieronvriendelijk. En u kunt ook meedoen op Twitter. Dat doet u met hashtag megastal, hashtag Eerdmans of hashtag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 Een man van 28 uit Valkenswaard, die koningin Beatrix via Twitter beledigde en bedreigde, heeft zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Verder mag hij, als de reclassering dat nodig vindt, tussen middernacht en 8 uur ochtends niet op internet. De rechter hield er rekening mee dat de man leidt aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. De Somaliërs die gisteren en vandaag actie voerden in Ter Apel moeten daarmee ophouden. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. De Somaliërs hebben volgens de rechtbank te laat om toestemming gevraagd voor hun demonstratie. De Somaliërs vinden dat ze in Ter Apel niet goed worden behandeld... en eisen dat ze zich niet meer iedere dag hoeven te melden. In het slotwoord van zijn rechtszaak heeft de Noorse massamoordenaar Anders Breivik gezegd... dat hij zijn celstraf van 21 jaar niet accepteert omdat hij de rechtbank niet erkent en dat hij nog overweegt om toch in hoger beroep te gaan. De rechter ontnam hem het woord, en de advocaat van Breivik zei toen... om de verwarring compleet te maken dat zijn cliënt geen beroep aantekent. En bij het Empire State Building in New York zijn drie mensen doodgeschoten. Eén van hen is de schutter, hij is gedood door de politie. Er zijn ook tien gewonden. De dader was net ontslagen... en volgens ooggetuigen schoot hij op straat een oud-collega door het hoofd. De andere doden was een toevallige voorbijganger. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hoeperjaar. Vanavond raakt het overal flink bewolkt... en dan trekt er een gebied met buien geregen over. In de nacht trekt het gebied naar het noorden... maar vooral in het westen vallen er dan nog steeds buien. Het koelt af naar graad of 15 en er staat een matige zuidelijke wind. Morgen en ook zondag lijkt het weerbeeld toch enigszins herfstig aan te doen. Het gaat hard waaien, kracht 4 boven land aan, zeekracht 7... en de temperatuur zakt, zeker op zondag, flink wordt het morgen nog gemiddeld 20 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen niet warmer dan 18 graden. En op beide dagen vallen er geregeld buien. De minste in het zuidoosten van het land, de meeste in het westen en noorden. En de neerslaghoeveelheden kunnen ook aanzienlijk zijn. Zo'n 40 tot 50 millimeter kan er in dit weekendlokaal zomaar vallen. En bovendien kunnen de buien gepaard gaan met onweer... en kan de wind tijdens buien vlagerig zijn. Na het weekend knapt het weer op. Het wordt zonniger, droger en ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie... Op dit moment nog tien files. De langste daarvan die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Door een ongeluk staat tussen Kla knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En dan heb ik ook nog een bericht voor treinreizigers. Door een kapotte spoorbrug rijden er geen treinen tussen Goes en Middelburg. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De megastal is niet dieronvriendelijk. Goedenavond, Marianne Thieme verwacht een kiezersopstand op 12 september. Maar eerst wordt ze overhoord in Avondspits. Bel WNO 0800 1121. 15.000 varkens of een miljoen kippen in fabriek achter tralies en tussen betonnen muren. Dat is een megastal. De meeste Nederlanders zijn er tegen en dat is ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Toch schieten deze enorme dierfabrieken als paddenstoelen uit de grond. De vraag is of megastallen ook echt zo slecht zijn voor de dieren. Of zoals Pim Fortuyn het al zei in zijn boek De Pijnhopen van 8 jaar Paars. Ook in een flatgebouw kan een dier diervriendelijk worden ondergebracht. Wanneer je een megastal bouwt en je zet het slachthuis ernaast, dan ben je in elk geval van het noodloze transport af. Daardoor Daalt de prijs en krijg je dus een diervriendelijk, veilig stukje vlees voor een lagere prijs. We zijn af van vrede, keutelboeren die niet normaal met een vee om kunnen gaan. Ja, in dierenopzicht kan groter grootst een grote verbetering zijn. Meegestallen zijn niet dieronvriendelijk. Wel weer nou. 0800 1121. En u doet mee als u wil bellen. Dus op 0, 0800 1121 over de megastal. Die ik niet per se die onvriendelijk uh, wil noemen. En Marianne Thieme is er, is er vel op tegen. Onze vijfde lijsttrekker hier in Avondspits van deze week. Ze zit uh, klaar om te gaan reageren. We gaan eerst even kijken. Want er wordt al veel getwitterd. Huppelmannetje zegt. Uh, WNL megastallen zijn een teken van een barbaarse beschaving. Daar willen wij toch niet bij horen. Dan maar een eurootje meer. En uh, Albert van der Heijden zegt. Ik woon zelf al jaren in een megastal. En hij noemt dat de Randstad. Um, dan hebben we het uh, bij John, John Laschuit, die twittert al heel snel. Die zegt, megestallen zijn een gevaar voor de volksgezondheid in veel opzichten. Alleen daarom al zouden ze verboden moeten worden. Wat vindt u ervan? U kunt dus bellen. 0800 1121. Marjane Thieme, goedenavond. Hoor je mij? Ja, Marianne hoort mij. Dank. Jij bent aanwezig. Uh, ja, zeker. Heel goed. Marianne, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Drie zetels zijn uh, nu in de peiling. Dat is, een, dat is toch een uh, 30% groei. Uh, dat gaat dus ook met stallen gebeuren. Een, een ja. <laughs> ja, ik denk, ja, een <laughs> maak het bruggetje, ja, bruggetje. Ik verzin het even te plekken. Maar het is wel, uh, wel het verhaal. Uh, nou, leeft die megastal bepaalt niet onder de kiezer. Hè? De kiezers die de stemwijzer invullen... vinden het onderwerp meegestal het minst belangrijk... van alle 30 stellingen. Hoe verklaar je dat op de eerste plaats? Nou ja, omdat uh, natuurlijk in tijden van crisis uh, heel veel mensen vooral in eerste instantie denken met hun portemonnee. Maar gelukkig is er een groeiende groep mensen die uh, zich uh, zorgen maken over de wijze waarop we dieren houden. En ook uh, dat meegestallen met name ook een uh, gevaar vormen voor de volksgezondheid. De stelling trouwens in de stemwijzer is ook, uh, vind ik geen goede stelling. Want er wordt uh, de suggestie gewekt dat uh, meegestallen diervriendelijk zouden kunnen zijn. Dat dieren het uh, beter kunnen hebben dan in de stallen waar ze zich nu in. In, in in moeten leven. Nou, dat is gewoon larikoek. Dus uh, in die Wat, zin. Uh, hoe luidt de stelling? Luid de stelling? Is, is dat megastallen Zouden mogen kunnen als uh, als de dieren maar uh, uh, wel zijn gewaarborgd is. Ja, nou dat, Zo, dat, dat, dat zou ik plus. Er zou ook een plusje ja, ja. bij zitten. Maar dat kan dus helemaal niet. Oh, waarom kan het niet? Leg het nee, maar eens uit. Maar mega, mega, kijk, meegestallen uh, met uitloop bijvoorbeeld is per definitie onmogelijk. Wat mensen willen is dat dieren gewoon hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze moeten kunnen vroeten, kunnen scharrelen, er moet weidegang zijn voor koeien. En dat kan natuurlijk in een flatgebouw niet. Maar net betekent... hoe je het doet eigenlijk, toch Marjan, als ik mag onderbreken. Want ik ben het wel met je eens. Een flatgebouw ja. is een flat, je kunt het, uh, dan kun je ze ook onder de grond stoppen wij van spreken. Mm -hmm. Maar je zou kunnen zeggen, net als balkons, je, je breidt het zo uit. Het is maar een kwestie van... van, van hoe je, het, hoe je het bouwt. En je zorgt wel voor uitloop vanuit, vanuit het flatgebouw. Ja, uh, ja, varkens zijn geen mensen. Uh, varkens hebben niks aan balkons. Varkens willen vroeten in, uh, in modderpoelen. Ja, en dat is het van allergrootste belang. Dat we daar weer naar we gaan. We leggen toch een, een, een paar emmers, uh, paar emmers uh, zand neer. Ja, nee, maar wat er daarnaast nog zo is, kijk, een megastal, die worden gebouwd omdat er nou eenmaal een red race is om tegen zo goedkoop mogelijke uh, uh, kosten zoveel mogelijk vlees te produceren. Megastallen zijn er nou juist uh, in het leven geroepen, omdat varkenshouders en ook kippenhouders steeds minder eigenlijk kunnen uh, krijgen voor hun stukje vlees, want er is een enorme concurrentie ja. en in uh, zeker de bio-industrie, daar worden die zo dicht op elkaar gepakt uh, om zoveel mogelijk kosten te besparen, dat dat ze per kip eigenlijk weinig uh, ja, meer kunnen opbrengen. Mm. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan in die schaalvergroting zitten. En Die groeiverslaving, die zie je dus heel duidelijk in de bio-industrie. Ja, en dat maar... zorgt ervoor ja. dat dieren in gevaar komen als het gaat om hun welzijn... Want we moeten de andere kant op, dat dieren weer alle ruimte krijgen. Nee, maar dat, ook, dat, dat... het is een bron van bacteriën en virussen... waardoor mensen die in een omgeving wonen van de, van de megastallen ook bedreigd worden. Maar nou zeg ik dat de megastal is ontstaan, dacht ik, door de varkenspest in 1997... waar men van zei, dat, dat moeten we voorkomen, hè? al die zielige beelden... van het ruimen van die, van die beesten met grote heftrucs. Daarvoor is die vark, megastal bedacht, meer hygiëne juist... op een verantwoorde wijze dieren bij elkaar stoppen. Dat, dat, dat moet jou toch aanspreken? Nee, maar dat is, betekent dus dat je kastplantjes maakt van dieren. Dat je ze nog meer gaat opsluiten in potdichte stallen. En dat er luchtwassers komen om dan vervolgens ook de ammoniak tegen te houden... die natuurlijk um, bij bakken naar buiten anders gaat. Dus je krijgt een zeer onnatuurlijke situatie. Komt daar een virus, en dierenziekten zijn van alle tijden... dus die waren altijd rond in de wereld. Dan is het dus een enorme explosieve uh, virusbom die je daar creëert. Hmm? En die onhoudbaar is, waardoor de dieren niet alleen het slachtoffer worden... maar ook mensen En Dat is ook ja, een van... ...van De redenen waarom ook de Raad van Dieren Aangelegenheden ja. heeft gezegd: We moeten die kant absoluut Nou, niet Dat is over. grappig. Ik heb ze hier staan, de Raad voor Dieren Aangelegenheden, omdat ik ergens heb gelezen dat ze juist voor de megastallen zijn. Ja, dat hebben ze gezegd. In 2009 en 2011 hebben ze hun uh, uh, standpunt bijgesteld. Omdat zij ook na de onderzoek hebben gedaan naar de relatie tussen de grootschalige uh, industrie van dieren. En uh, de relatie van, met virussen en uh, antibiotica gebruik. Mm. En daaruit blijkt ook dat uh, met name dieren sneller ziek zijn. Sneller uh, daardoor ook een gevaar vormen voor zichzelf uh, om ziek te worden. Maar ook voor de volksgezondheid. Dus je moet juist robuuste dieren gaan hebben. Mm. Die ook ook naar buiten kunnen, die daardoor op ja. een natuurlijke manier uh, gehouden kunnen worden. Marianne team uh, hoort u praten, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Ze, ze is het niet met me eens dat ik zeg, de megastal voor dieren kan, kan heel diervriendelijk zijn. Eigenlijk, ik, ik hou me daar nog steeds aan vast. Maar wat vindt u? 0800 21? de megastal voor dieren is niet dieronvriendelijk. De eerste beller was Dirk-Jan uit Helmond. Goedenavond Dirk-Jan. Goedendag Joost. Nou, ik ben het vaak niet met je eens, maar deze week wel vaak. Nou, dieren, megastallen zijn gewoon niet dieronvriendelijker dan kleine stallen. ...dat mevrouw 10 de varkens wil zien vroeten in het veld. Nou, dan tel maar eens uit dat ze ongeveer 10 meter per varken moeten hebben. Nou, 9 miljoen varkens. Dan hebben we half Nederland ongeveer gewoon nodig. Eh, het gaat gewoon nergens over. Ze zoeken gewoon een statement. Als je zegt, uh, we willen geen varkens op deze manier in Nederland houden... ...dan doen we het lekker in de Oekraïne En daar komt straks ons vlees vandaan. En dan het we veel grotere fleks gehouden als we hier ooit gaan bouwen. Oké, okay, luister. Dus ja. hier op het woord gaat nergens over. Dirk, helder verhaal. Marianne reageer als je wil. Nou, wat, uh, wat denk ik heel veel mensen niet weten is dat uh, de Nederlandse handelsgeest uh, zo duidelijk, uh, zo groot is dat we heel graag de slager en de melkboer willen zijn van, uh, van Europa, dus liever nog van de wereld. En dat betekent dus dat we op ons kleine landje 500 miljoen dieren ja, willen houden. Maar Dirk-Jan zegt wat... liever hier, Marjan, dan dat uh, we uit de Oekraïne, waar, waar ze in, in, in, op een halve vierkante meter, wij spreken, hun leven moet, moeten, moeten leven. De bio-industrie hier in Nederland is een schandvlek voor onze samenleving. Wij moeten niet denken dat wij de dieren hier op een, een goede maar, manier maar houden. Toch beter het is dan werkelijk barbaars maar... hoe dat hier gebeurt. En dan wordt er ge gewezen naar andere landen, maar wij moeten onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen. Mm -hmm. Als het zo zou zijn dat uh, we zo zouden redeneren, dan zouden we ook net zo goed weer kinderarbeid kunnen introduceren. Want dan zouden wij het op een hele goede manier kunnen doen. Ja, je beter moet ergens beginnen, een... zeggen. Ja. je. moet een gidsant zijn. Even kort, Dirk-Jan, je hebt gehoord. Reageer nog even, Dirk-Jan. Nou, ik zeg je voor de kinderarbeid natuurlijk wel gelijk, maar je moet, uh, het prijs is hier zo raar, je krijgt dat nooit meer van elkaar, het is wereldhandel. Hm. En wij kunnen in Nederland best op een diervriendelijke manier, en de boeren die willen best wel verder, ja. dat is helemaal geen issue. Maar je moet het niet over een kamp trekken dat uh, Megastal onvriendelijk is, want dat is onzin. Perfect, Dick Jan, dank. Megastal is niet dieronvriendelijk, zeg ik. Uh, ben, ben goedenavond. goedenavond. Dag Ben, reageer. Uh, ik reageer. Um, als je iets buiten uh, gaat eten, uh, wat uh, buiten leeft, en iets wat binnen leeft, daar zit een, uh, een smaakverschil in. Van uh, heb ik jou daar? Je bedoelt biologisch versus uh, bio-industrie? Wij, wij zijn wij zijn zelf als consumenten ons eigen schuld, want dan maakt ons niks uit als het maar betaalbaar is. Ja. Ik moest het kort en krachtig houden en nou, die laat ik het bij. Je laat het erbij, Ben. Bedankt. Je bent het dus niet met mij eens. Je zegt van buiten, nou, in, in feite ben ik ook heel erg voor biologische landbouw. Dat heb ik al heel vaak bepleit. En de vleestaks vind ik, vind ik ook een goed idee van de Partij voor de Dieren. Wat dat betreft uh, zit ik bij veel punten op dezelfde lijn als mijn Janne. Maar dit is net iets waarvan ik denk, daar zou je toch twee vliegen in één klap kunnen slaan. Door meegestallen te bouwen hou je de, de dieren hier, gaan ze niet naar de Oekraïne... En je kunt zo diervriendelijk mogelijk kun je het uh, kunt maken met toch een groot aantal vee op, op, op een vrij beperkte ruimte. Uh, wat vind je van Marianne dat ik zeg: een slachthuis naast zo'n megastal alsjeblieft, zeg dat geslepen. Ik was op vakantie naar Frankrijk. Je ziet weer die, die beesten in die, in die, in die, in die vrachtwagens, in de hitte naar, naar, naar Portugal rijden. Da mm -hmm. Daar kunnen we toch ook eens een keer een punt achter zetten dan? Absoluut, absoluut. En dan is het ook van groot belang dat je dus ook eh, als je dan zo nodig dieren wilt, uh, wilt doodmaken, dat je dat dan ook doet, doet in de buurt. Ja. Maar dat hoef je geen meegesteld voor te hebben. Wat belangrijk is denk ik, om te realiseren, is dat we veel te veel dieren hier houden voor de export. 70% van het vlees ja. en alle andere producten is voor de export dat is ons handelsgeest. Terwijl het is onhoudbaar in ons land. Dus wat we dan moeten doen is dat we er geen fabrieken meer van maken. En dat we op die manier ook kunnen zorgen dat de dieren op een waardige manier leven. Hm. Als je ze dan wil gebruiken voor vlees of voor melk of voor kaas. Oké. Okay. Heeft u een vraag voor Marianne Tieme, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. 081121 komt u live binnen bij Avondspits. Is de hele uitzending aan de lijn. Kees Boon twittert Avondspits eh, Radio 1. Zolang de consument niet meer betaalt voor zuivel, vlees en eieren in de megastal, Bijna broodnodig, hashtag overleven, zegt hij. Joke van Ameijden twittert... schande om dieren als industrieel voorwerp te gebruiken... hoort niet in een beschaafd land thuis. Roelof Schuring zegt... vaak is groter, professioneler, veiliger, effectiever... en dus een grotere kans op betere dieromstandigheden. En Paul B. twittert... daarnaast is het ook een boer als ondernemer die uitbreiden wil... en dat moet kunnen. Roelof Schuring zegt... wanneer is een stal eigenlijk een megastal? Nou, het antwoord daarop is volgens mis uh, staatssecretaris Bleker in een brief aan de Tweede Kamer... Uh, melkkoeien maximaal 500, zegt hij... 2000. Vleesvarkens, 10.000. Leghennen, 175.000. Vleeskuikens, 240.000. En melkgeiten, 2000. Kees, dat is het antwoord op jouw vraag. Dat gaat nogal om eens wat, wat, wat aantal dieren op in zo'n meegestal. Meneer Verspuij, goedenavond uit Den Haag. Meneer Verspuy. Ja, goedenavond uh, met Verspuy. Uh, ik ben het in grote lijnen met, uh, uh, met de Partij voor de Dieren eens... Uh, alleen, ik vind wel dat die megastallen, ja, het is nou eenmaal zo, er wordt steeds meer gefokt en gefokt, dus dan kom je er bijna niet aan. Maar nou, wat ik erger vind, ja. dat is dat, uh, je leest iedere keer in de krant en je hoort op de radio, dat uh, veel dieren omkomen bij branden in stallen. Of het nou ja. megastallen zijn of kleinere ouderstallen, stallen, daar hoor ik nou nooit iets over. Ik vind dat uh, de Partij voor de Dieren daar ook meer aan zou moeten doen en ook de gemeentes uh, erop. Toezien ja. Dat de goede brandveiligheidsvoorschriften zijn, de sprinklerinstallatie, brandmelders. Eh, voldoende de staleigenaren daar niet aan. Nee. Dan moet gewoon binnen drie maanden dat alsnog gebeuren. En anders wordt de vergunning ingetrokken. Ja, zitten we daar voldoende op. Ik vind het een goede vraag, meneer Verspuy. We gaan luisteren. Het antwoord. Want ik heb een keer een presentatie meegemaakt van de dierbescherming. Dat kortsluiting door werk in de stal voor. Het grootste deel, de oorzaak is van, van van van die megabranden en dat gebeurt zo vaak inderdaad, Marianne, die die stalbranden. Waarom wordt daar zo weinig, kan daar zo weinig tegen gedaan worden? Ja, dat is afschuwelijk. En we hebben notabene uh, nog uh, eind vorig jaar gevraagd aan uh, de minister... of aan de staatssecretaris Bleker om te komen met de brandveiligheidsvoorschriften. Want het is toch van de gekke dat uh, de stallen met dieren... hetzelfde uh, worden behandeld als kantoorartikelen. Ja, dat zegt ook. En, en, dat, en dat de brandveiligheidsvoorschriften voor een fabriek met uh, wc-rollen... beter op orde is dan bij een uh, varkensstal. Omdat wc-rollen brandbaarder zijn dan varkens. Zo wordt er geen nou, snap ik daar nooit aan, want het is hun brood. Dus ik ik ik, ik heb wel eens gevraagd, ja. een, een misschien een beetje gemeenere ding: van is een bedrijf misschien zo verzekerd dat ze zeggen: nou laat de bol me afvikken, dan krijg ik een nieuw, uh, kan ik iets nieuws gaan neerzetten. Waarom is men niet veel attenter op de eigen stal dat dat nooit, nooit kan gebeuren als het een verpleeghuis zou betreffen? Nou, het, het is uiteraard gewoon het land te klein. En, ja, of en, als het honden zouden zijn. Die ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, nee, kijk, en ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één boer is die uh, die dit uh, die dit dit uh, maar oké okay vindt. Uh, iedereen zou dit. Vind, ook boeren. Daar kan ik me niet anders dan voorstellen. Maar ja, het is natuurlijk wel een bedrijfstak. Uh, die zo doorgeslagen is. Zo, door, uh, zo groot geworden is. dat je ook. Uh, de relatie tussen boer en dier. is ook wel heel erg op afstand komen. Maar misschien moeten we dat juist krijgen. want ik denk dan weer zo'n megastal. daar kan je maximale preventie op zetten. dat is oh. volstrekt geprofessionaliseerd. daar kan je toch een megastal zo brandveilig mogelijk maken. als je zelf wil. Dan heb je als je daar dus een brand hebt, heb je dus een, uh, bijvoorbeeld in Limburg is een meegestal van 1,1 miljoen dieren, uh, kippen. En wij vinden het al erg als er een paar duizend kippen omkomen in een brand. Moet je nagaan wat daar gebeurt. Maar is er ooit een megastal afgefikt? Ja, kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel bio-industriebedrijven met tienduizenden dieren. Dus daar zijn al ook branden in uitgebroken. Maar goed, het gaat niet alleen om de kwantiteit. Nee, dat heb je al duidelijk gemaakt. Het gaat om elke kip is er één of elk vark is er één dat omkomt. Elk dier telt 0,8. En we hebben dus een motie aangenomen gekregen in de Kamer om te komen tot brandveiligheidsvoorschriften. Maar de staatssecretaris en de minister van Binnenlandse Zaken voert de motie niet uit. Nou, En dat is de VVD en CDA. Oh, ja, dat is weer de coalitie waar jullie vaker tegen gevochten hebben, om ja. het zo te zeggen. Maar het CDA wordt steeds kleiner. Dat, dat moet je als muziek in de oren klinken. Steunt u Marjane voor tegen de megastal? Dat is 0800 1121. En bent u met mij eens dat er veel goede aspecten aan de megastal voor dieren kunnen zitten? Dan... Belt u hetzelfde, nummer 0800 Of via Twitter, hashtag Megastal. Dat doet Edwin Dekkers. Die zegt, de markt bepaalt. En dat is vrij simpel. Jos de Blok twittert. Marjane Tieme, kom op Marjane. Megastallen zijn symbolen van de achteruitgang van de beschaving. Kijk, die gooit nog eens even wat blokjes op het vuur. Kees Boon eh, zegt, avondspits mee eens. Goed voor je vee, dan is het vee goed voor de boer. Groot of klein. En nog een keer Kees Boon die zegt. Mevrouw Tieme heeft geen enkel idee waar ze over praat. Later een week meedraaien, dan krijg je respect voor boer en dier. Nou, dat zal Marjane wel een paar keer gedaan hebben. Neem ik zo aan. Marco de Haan uit Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik heb een uh, advies uh, voor zowel de Marianne Thieme als wel veel andere volksvertegenwoordigers. En dat is dat de markt bepaalt natuurlijk. De megastallen zijn er gekomen. Dat wordt toegelaten, is getolereerd. Maar de natuur staat zo ver af van de mensen van de jeugd. Dat eigenlijk de burger helemaal geen weet heeft van alle schrijnende toestanden. Nee, maar Marco, even ja. de megastal, daar ben je tegen of voor? Ik ben het tegen. Oké, okay, helder punt. Dank je, dank je wel. John, John Ekking. Goedenavond, John. Goedenavond, Joost. Uh, ik ben het een keer met jou eens. En met de boeren uh, en niet met uh, Marianne Thieme. Want het is inderdaad beter om uh, de boer... Uh, van big tot karbonade en ham te laten produceren... in plaats van het gesleept met al die beesten. Ja, maar Janne zegt alleen dat dan hoef je geen meegestal voor te bouwen. Ik denk dat het juist heel praktisch is om, om dat wel te doen. Des te meer beesten kun je, uh, hoef je de weg niet op te slepen. Dat, dat ben ik met je eens. En wat is het tegen om uh, te verdienen aan uh, ja, nou, de karbonades, de ham en de drumsticks? Hm. Ja, oké okay John, bedankt voor, voor je belletje naar 0800 1121. Ik zeg, de megastal is niet dieronvriendelijk. Jan uit Hengelo, goedenavond. Ja, hallo Joost, met Jan hier. We kennen elkaar de goed, hè? Hengelo. Ja, ik denk dat dat wat breder bekeken moet worden. Er wordt veel te veel vlees gegeten. Ja. Dat is Marjan uh, team ook wel met ons eens, denk ik. En als dat nou wat minder kon, dan hadden we misschien al die megastanden niet nodig. Want ze maken mij niet, wij die wijs, die dieren er allemaal die er opgepopt staan, dat dat nou zo prettig is. Daar geloof ik niks van. De Wereldvoedselorganisatie waarschuwt al jaren voor een, een zeer dreigend voedseltekort wereldwijd. En dan zitten we al dat areaal uh, te, te gebruiken om al dat veevoer uh, te verbouwen. En dat is ja. heel, heel onrendabel, dat vleesfokken. Ja. Dat moet helemaal anders. Te veel vlees, denk, Jan? En ik denk dat Marianne Thieme dat wel mee eens zal zijn. Ik denk dat. En behalve dat die varkens er op elkaar geprakt worden, er komen ook te veel mensen. In Nederland wordt ook veel te vol. Het wordt voor de mensen zolang langzamerhand ook een megastal. Dat is ook niet goed. Nee, de Ransstad werd ook al als megastal aangeduid. Zo ver is in Hengelo nog niet. Nou, hier valt het gelukkig nog mee, maar het wordt wel steeds erger. Oké Jan, dankjewel. Tot de volgende keer, hoop ik. Nog één belletje, dan gaan we weer naar Marianne Thieme luisteren. Sander Mesteren, zeg ik dat goed. Goedenavond. Mestrinair. Ja, Mestrinair. Sander Mestrinair. Zeg het maar. Ja, ook oh, ben ik in de uitzending. Mooi. Ja. Uh, ik zit in de auto en luister naar jullie programma. Uh, vraag waar we later onderling over hadden. Even vrienden kennissen. Van, uh, hoe kan het eigenlijk dat, uh, dat de, de biologisch onvriendelijke manier van telen, verhandelen, creëren... dat daar niet wettelijk iets voor te maken is. Van, ja, doe je die, volg je die weg dan worden die producten gewoon door een soort van biotax verhoogd. Die moeten juist onaantrekkelijker worden in, ja. de, in de schappen, in de keten, in ja. de hele, ja. hele distributie. Is, daar dan, is dat zo moeilijk om dat uh, voor elkaar te krijgen? Helemaal niet, maar niemand wil het. Alleen inderdaad denkt de Partij voor de Dieren, die heeft in het programma staan de vleestax. Maar ik vraag het meteen aan Marianne, Sander, blijf, blijf, blijf, ja. blijf luisteren. Ja hoor. Ja, oké, okay. Marianne, de vleestaks, bepleit door Sander. Um, die, willen jullie, uh, die willen jullie opleggen, toch? Ja, zeker. En uh, daarmee kun je juist met de opbrengsten daarvan... kun je ook ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het bijvoorbeeld ook teruggaat naar de boeren... waardoor uh, de biologische landbouw ook alle ruimte gaat ja. krijgen. En uh, om nog even iets te zeggen, juist ook in het, in het boerenbelang... En mensen moeten niet vergeten dat megastallen ervoor zorgen... dat agrarische gezinsbedrijven kapot gaan. Hè? Dat we gaan 50 uh, bedrijven, gezinsbedrijven per week moeten hun deuren sluiten. En dat heeft alles te maken met die groeiverslaving. Naar nou, meer en groter. Dus mm. het zijn hele grote bedrijven die meteen... Die maar daar moeten we misschien naartoe. Het is misschien gewoon niet van deze tijd om kleine boerenbedrijfjes zijn ja, hoe, hoe aantrekkelijk ook en, en, en folklorisch. De tijd is er niet meer voor. Nou, maar als je toch de mensen beluistert aan, aan die, die inbedden, hmm. dan zeggen we nou juist, we moeten terug naar de menselijke maat. We moeten ervoor zorgen dat het niet één grote fabriek wordt hier in Nederland. Want dan wordt het leefbaar voor mensen, wordt het leefbaar voor dieren... en krijgen de boeren ook een eerlijke boterham. Dat ja. moeten we nastreven en we moeten niet denken in onmogelijkheden. Dat is zeker wel te realiseren, maar dat betekent hmm. wel dat er een wil moet zijn. Oké, okay, Marjan, dan ga jij het kabinet eigenlijk in... mocht de Partij voor de Dieren op de, op de, de schaak, zeg maar, de, de wipwap zitten... Nou ja, wat je ziet is dat geen enkele politieke partij waarschijnlijk groter wordt dan 30, uh, 25 zetels. En dat de coalitie op links of op rechts nog best wel moeilijk gaat worden. Dus uh, de kleine politieke partijen zullen vaak de smaakmaker zijn ook. En natuurlijk uh, zullen wij dan uh, daar uh, serieus ja. naar kijken. Maar dan wel op basis van onze beginselen mededogen, Ja, nee, ja, ja, bla, bla, bla bla bla bla bla. Maar nu, het antwoord, nou, nou even een vraag op mij. Ik heb verantwoordelijkheid. Ja, maar nou dus het antwoord op Weet je op mijn draag... vraag nog, maar Jan? Ja, of wij toe bereid zijn om even nee, een kabinet in te gaan. Of jij of nee. het kabinet ingaat als minister of staatssecretaris. Mocht je er in... Oh, nee, maar daar ga ik helemaal niet over. Daar ga je niet dan gaat over, ik niet dan dan wel. Gaat de kiezer over. Ja, nee, maar jij zit op, die, op dit blok. en Dan word je gevraagd, je mag in het kabinet, ga jij er dan in? Of zeg je, ik blijf in de kamer zitten? Dat mogen kiezers toch wel weten. Oh ja, nou, ik denk in eerste de instantie dat ik gewoon in de kamer blijf zitten. Hé, jammer. Maar, maar goed, het is, is wel een antwoord. Eh, heb je trouwens nog een breekpunt als Partij voor de Dieren? Van dat moet gerealiseerd worden, anders stappen wij sowieso geen enkel kabinet in. Wij vinden dat, een kabinet, uh, dat het een groen kabinet moet zijn, omdat het van groot belang is dat wij zorgen voor onze toekomst, voor onze kinderen, een leefbare aarde achterlaten. Dus dat is echt een absolute Zo voorwaard. algemeen, dat is bijna de, de stand van de maanden. Kan toch bijna, en, ja. dan, en dan eindig ik altijd met en voort ben ik van mening dat er een einde moet komen oh, aan de bio-industrie. Ik denk al, waar blijft die? Uh, maar, <laughs> maar, maar, maar dat zal toch meer problemen opleveren, denk ik, in een kabinet. Maar nee, overigens. Hoor ja nee, nee, zijn... dat, valt wel, dat valt wel mee, want er zijn namelijk maar twee partijen in de Kamer die echt continu bezig zijn met landbouw. En dat is de CDA, die wilde namelijk zo groot mogelijk maken zoveel mogelijk meegestallen. Ja. En de Partij voor de Dieren, dus die andere partijen, die zijn daar veel minder mee bezig. Dus dat betekent een hele interessante... Denk je dat Emil Roemer, de Roemer die bio-industrie gaat afbouwen? Dat ja. heeft, hij wel, uh, heeft hij in ieder geval wel beloofd. En, maar ik hoop ja. zo graag dat ook Mark Rutte hier een einde aan maakt. Want hij heeft gezegd in een debat tegen mij dat hij dat het, uh, dat het gestapeld met dieren op moet houden. Maar ondertussen is hij wel de meest ja. onvriendelijke minister. Het zijn moeilijke ja. gemakkelijke uitspraken met, met vaak erg veel belangen die ze weer, weer tegenhouden. Die uitspraken. Mira, ja. Bru Mira Brugman belt in. Goedenavond. Mira. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ver vertel. Nou, ik wil eigenlijk nog de opmerking plaatsen uh, dat het ook gewoon heel erg bijzonder is hoe gemeentes en provincies omgaan met aanvragen voor megastallen. En dan vooral ook eigenlijk ja, de vriendjespolitiek die gewoon daar maar in doorgaat. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk item is waar ze een eind aan moet komen. Nee, dat is waar. Maar wat vind je van de megastal? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ophouden? Ja. Oké. Okay. gelijk ophouden. Ja. Mi Mira, bedankt. Oh, sorry, daar druk je dan weg. Dank je voor het bellen. Mira, uh, Ed Rording, goedenavond. Ed Rording, meegestal ja oh. of nee? Dag Ed, je hoort mij wel. Moeizaam, moet ik zeggen. Ik hoor ik het hoort even niet, Ed, blijf proberen. Uh, Enrico. Hallo. Dag Enrico, vertel. Goedenavond, nou, er wordt een hoofd over die meegestallen. Ik woon er recht tegenover 40 meter van de gevel af. Daar zitten er 250.000. Uh, ik ben het helemaal met Marjane eens. Ik ga eens een keer in zo'n hok kijken. Uh, afgelopen weekend zijn daar een bepaalde ventilatoren zijn er uitgevallen. Dan zie je in ieder geval in één keer een heleboel uitval van die dieren. En daar komt bij de overlast die het met zich meebrengt. Kijk, uh, en dan heb ik het over stankoverlast, geluidsoverlast. Ja. En, de boeren, en de boeren die er zelf niet bij wonen. Maar die de bus dicht om vier uur naar huis gaan. Kijk, en met het laden naar losse hout ongeveer in. Dat wij van de week ongeveer twee avonden wel hebben kunnen slapen en drie nachten niet hebben kunnen slapen. Nou, dus je... want we willen, we willen alles ja. in Nederland, we willen en bewoning en we willen megastallen. Te veel. Dat gaat gewoon. Voor... Dat gaat gewoon niet. Dus ik ben er absoluut op tegen helemaal met Marjane eens. Dank je Enrico voor het bellen avondspits. Een ooggetuigenvlag. met dus veel steun, moet ik zeggen Marjane, in deze uitzending voor jou. En uh, dat, dat moet je goed doen. Dus, uh, ja, zeker. Marjanne, team bedankt. Uh, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren was de laatste lijsttrekker in onze show deze week. Uh, leuk om hiermee af te sluiten. En Roelof uh, Schuring zegt nog, dan blijkt dat koeien liever in een mooie stal dan buiten zitten. Er wordt veel getwitterd, kunt u op doorgaan Kijk kijken op, op uh, twitter.com. Straks op deze zender de VPRO met Brands met Boeken... WNL is weer te zien, zo meteen op Nederland 3 met half acht live. M Merel Westenik ontvangt Gert Jacobs, advocaat Jan-Hen Kuipers over Breivik... en Hans van Balen over de PVV. Politiek verslaggever Paul Jans is er ook bij kijken. Dus op Nederland 3 om half acht naar WNL half acht live. En zondag Eva Jinek op zondag met Edith Schippers, de minister. Jack de Vries, eh, die dus niet minister is, maar Edith wel. En de Reinoot Oerlemans. Maandag zijn wij er weer met een nieuwe uitzending om half zeven. Radio 1, een nieuwe gesprek van de dag in Avondspits. We hopen dat u eh, dan weer luistert en weer mee gaat doen met Twitter...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 Hij zat zo boerde vol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. En maakte blij, melancholiek. De troba Zondagochtend is ze mijn gast en praten we over haar leven, haar verlangen en haar liedjes. Radio 1. Zondagochtend in Dit is de zondag van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten.